9 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Syrië hebben tanks de stad Hama bestormd. Er zouden minstens 13 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens een arts wordt er door tanks en sluipschutters... willekeurig op mensen geschoten. De water- en elektriciteitsvoorziening in Hama is afgesloten. Het Syrische leger had de stad bijna een maand omsingeld nadat de inwoners massaal hadden betoogd tegen de president Assad. Assad reed al enkele maanden hardhandig op... tegen betogers die zijn aftreden eisen...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 De Nederlandse estafetteploeg heeft op de WK Zwemmen in Shanghai de finale bereikt op de 4x100 meter wisselslag. Sebastian Verschuren, Nick Driebergen, Juri Verlinden en Lennart Stekelenburg gingen als derde door naar de finale. Verenigde Staten waren het snelst. Nummers 1 en 2 van de afgelopen EK, Frankrijk en Rusland, werden uitgeschakeld. De finale van de 4x100 meter wisselslag is vanmiddag.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 En geniet van Europa's grootste internationaal historisch festival van de HMT. Ontdek het agrarisch verleden met demonstraties van oude ambachten, gerestaureerde klassieke tractoren, motoren, stoommachines, werktuigen en veel meer. Kindervermaak en parkeren gratis. Meer informatie op hmtklep.nl.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 We gaan nog even de lekkere weg in de natuur. Met de fenolijn, de vegetarische restaurantweek en brandgansen op Spitsbergen. Welkom bij het tweede uur Vroege Vogels. Iedereen kijkt hetzelfde naar een varken. Sommige mensen zien het varken als een smerig, onrein dier dat stinkt. Sommigen zien een wandelend speklapje op vier poten. En er zijn mensen die het varken zien als intelligent levend wezen. Net zo slim als bijvoorbeeld een hond. En net zo aanhankelijk. En daarnaast heb je nog een categorie. Mensen die het varken zien als een wc-rol. Net als de koe en de kip. Koning, keizer, admiraal. Kippen kennen we allemaal. De Nederlandse wetgeving behandelt koeien, kippen en varkens als ieder andere opgeslagen product. En daarom geldt voor een schuur met dieren dezelfde regels als voor een lood met bijvoorbeeld wc-rollen. Bij het bouwen van schuren wordt niet gelet op brandveiligheid, er zijn geen sprinklers. En de brandweer komt niet preventief controleren. Ja, waarom zou ze ook? Het gaat tenslotte maar om dingen. industrie. Vee-industrie. In de afgelopen jaar zijn er ruim een miljoen dieren levend verbrand in hun stal. oud Verburg van Landbouw vond het niet nodig... om brandveiligheidsregels voor veestallen op te stellen. En staatssecretaris Bleker die stelt het nog even uit. En tot die tijd zitten miljoenen beesten bij brand als ratten in de val. Ooit gold in Nederland het spreekwoord... als het kalf verdronken is, dempt men de put... Die spreuk is natuurlijk hopeloos verouderd. In de Dikke Vandalen, editie 2012, kan wat ons betreft worden opgenomen. Als er duizenden kalveren zijn verdronken, stelt men het dempen van de put nog even uit. Transmuziek uit het 19e eeuwse Wenen van de Oostenrijker Joseph Lanner. Uh, dit was de Amazonen Galop uitgevoerd door het Wiener Tanzquartet. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Was de lente extreem warm en droog. Volgens het KNMI is de zomer tot nu toe natter dan gemiddeld. Ook is het veel kouder dan normaal in juli, maar daar komt verandering in, zeggen de weergoden. Zo loopt het kwik, volg zo loopt het kwik volgende week op tot, nou, dat hopen we tenminste, zo'n 25 graden. Eindelijk. Toch, als je naar buiten kijkt, lijkt het soms alsof de herfstal is ingezet. Zo zijn de meeste gierzwaluwen alweer op weg naar hun overwinteringsplekken in Afrika. Luister naar een samenvatting van de meldingen op onze Venolijn 035 6711. 338. Je spreekt met Joke Klaasing uit Eindhoven. Gisteren kwam een vriendin mij de eerste eikels brengen. Ik dacht, dat is toch vroeg? Toen ik dat vertelde, zei mijn schoonvader dat hij in Noord-Frankrijk in zijn tuin een heleboel walnoten had gevonden. En dat hij zich niet kon herinneren dat hij dat ooit zo vroeg had gevonden. Wonderlijk. Goedemorgen, met Geertje Appeldoorn uit Bronsum. Gisteren had ik een boomkruiper aan de voedertafel en die was pitjes van de zonnebloemen aan het eten. Met Marjolein Boekhoven, de dieren. Om half twee zaten we voor het raam een boterham te eten. En zagen wij een blauwe glazenmaker... op het blad van een hamamelis neerstrijken. Vreemd, zo'n goudkleurige gele libel die blauwe glazenmaker heet. Met die van Bolla, zei ik haar... toen ik vlak bij Scholo door het bos liep zag ik ineens iets de weg oversteken. Het bleek een bunzing te zijn. Ik heb nog nooit eerder een bunzing gezien. Mijn naam is Anneke Koper. Ik heb in Amstelveen parende steenhommels gezien. Het was een prachtige verrassing voor mij. Met Corrie Kuiper in Den Helder. De kerstroos Helleborus Niger staat in de knop en bloeit bijna. Dat lijkt me toch bijzonder. Mijn naam is Iko van der Wilk uit Veldhoven. Enige tijd geleden zag ik onder het frambozenpad een grote spin via het forum van vroege vogels... ...ben ik erachter gekomen dat het om een kraamwebspin ging. Ik spreek met Paul van der Veur en ik woon in De Punt tijdens de lunch in de zon in de achtertuin. ...was er opeens een enorme bedrijvigheid van gevleugelde en ongevleugelde mieren. De gevleugelden die verzamelden zich op omhoogstekende sprieten van Engels gras... ...en stegen dan op voor een, denk ik, bruidsvlucht. Goedemorgen, ik ben Herman Grootveld uit Benthuizen. In onze tuin staan veel akeleien. Die bloeien in mei, juni. Dit jaar hebben we een tweede bloei, eind juli. Nog nooit eerder gezien. Het is woensdagavond en ik kijk via webcams mijn twee nesten in. Leeg. De twee keer twee jonge gierswaluwe zijn vandaag uitgevlogen. Ik zie alleen nog een paar strootjes. Misschien komen hun ouders vannacht nog even in de nestkasten uitrusten van het vermoeiende broedseizoen. Maar verder afwachten tot volgend jaar. Dagvogels, goede vlucht en tot in 2012. Joothuizing. Zomerse gitaarklanken. Gitarist Narciso Yepes speelde de dans Andaluzia van de Spaanse componist Regino Sainz de la Maza. Onze serie Groen asgras die loopt al een week of vier. We zijn op zoek gegaan naar jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor het milieu, zeg maar, ja, duurzame studenten. Ook bijvoorbeeld. Die hebben ook een website trouwens, duurzame student. En de verslaggever die deze reportage heeft gemaakt is daar ook weer bij betrokken. En vandaag de laatste aflevering van deze serie. Verantwoord bouwmateriaal, milieubewust eten, ecologische kunst. Vandaag de dag is er van veel gebruiksvoorwerpen wel een uh, groene variant. Maar een duurzaam uitzendbureau, dat is er nog niet... moeten de drie Delse studenten hebben gedacht. Laurens Meijer, Jan-Pieter Versluis en Alexander van Nauta Lemke... staan aan de wieg van Green Blue. Een uitzendbureau voor jongeren met een uh, duurzame insteek. Verslaggeefster René Koger is natuurlijk meteen aan de slag gegaan. Nou, wat gaan we doen? Ja, we zijn vandaag zijn we uh, doosjes aan het inpakken. We moeten goed checken of alles erin zit. We hebben zes flesjes en we hebben een display. Vervolgens doen we daar een, uh, een kartonnen deksel doen we daar bovenop. En op deze manier... Wacht maar... even hoor, wacht even, hier zit nog iets tussen. Ja, dankjewel. <laughs> op die manier maken we alle verzendingen voor WLEDA. Uh, voor maken we klaar. En dit is dus wat uh, studenten doen als ze bij jullie komen werken, onder andere? Uh, dit is een van de baantjes die wij aanbieden, ja. ja. En ik kan je vertellen, het is nog best een kunst om uh, de doosjes goed, uh, goed dicht te krijgen. Ja, ik, ik zie dat je er een beetje moeite mee hebt. Ja. <laughs> ik, uh, ik hou de hele productie weer op hier, geloof ik. Er zijn er nou veel studenten die uh, geïnteresseerd zijn in werken bij jullie? Ja, het is eigenlijk het, uh, het vinden van studenten, dat uh, gaat ons altijd erg makkelijk af. En dat is dan en voor dit soort baantjes simpel werk als, uh, nou ja, als dozen controleren en inpakken. Maar ook een hoop uh, studie gerelateerd werk. Dus, dus juist als programmeur of als websitebouwer of, uh, of als tekenaar uh, ja, zijn altijd wel de goede studenten te vinden. En komen ze nou ook speciaal bij jullie omdat jullie het enige duurzame uitzendbureau zijn? Sommige studenten wel, maar ik denk dat er ook heel veel studenten zijn die denken van... nou, ik ben gewoon op zoek naar een leuke bijbaan en dan... Uh, en dan gewoon zo bij ons terechtkomen. Waarom zijn jullie nou een uitzendbureau begonnen? Het is eigenlijk begonnen met, met een aantal kleine bedrijfjes waarvoor we nou, gewoon een aantal kennissen en vrienden aan het werk zetten. En uh, dat is eigenlijk zo ontzettend uit de hand gelopen dat we nu door heel Nederland uh, studenten leveren. Wat maakt jullie nou duurzaam? Nou wat wij doen is wij zorgen ten eerste dat we CO2 neutraal werken. Dus wij werken samen met de Climate Neutral Group, die berekent hoeveel CO2 er wordt uitgestoten. En dat uh, wordt vervolgens gecompenseerd. Zij investeren dat in uh, allerlei soorten projecten. Daarnaast doen we nog iets anders. Want CO2-compensatie zien wij eigenlijk als je eigen troep opruimen, eigenlijk redelijk normaal. Wat wij daarnaast doen is wij zijn partner van de TU Delft, waar wij investeren in duurzame energietechnologie. Dus daar wordt een hoop onderzoek gedaan naar allerlei energietechnologieën, waaronder windmolentechnologie en de zonnecellen, de nieuwste zonnecellen. En wat je maar kunt bedenken, wordt daar gedaan. En ten derde, waar we net mee begonnen zijn toevallig, is het organiseren van ons eigen evenement, de All Energy Day. En die gaat in februari volgend jaar plaatsvinden. Dat wordt een groot landelijk evenement op het gebied van duurzame energietechnologie. Hé, hey, uh, wij hebben nu toch wel aardig doosjes ingepakt. Ja, <laughs> dat ging snel, hè? Ja, dat gaat hartstikke goed. Um, hoeveel geld uh, doneren jullie hier nou van aan dat duurzame onderzoek? Uh, naar duurzaam onderzoek gaat ongeveer 12 cent per gewerkt uur. Alle studenten die voor jullie aan het werk zijn, elk uur, daarvoor gaat 12 cent naar duurzaam onderzoek? Ja, er gaat 12 cent naar duurzaam onderzoek aan de TU Delft en daarnaast natuurlijk naar de CO2 compensatie en de eigen projecten die we organiseren. En dan Houden jullie dat van hun loon in of, of hoe gaat dat? Nee, nee, we betalen uh, netjes een loon uit. Eigenlijk gaat dat uh, voor het grootste deel van onze marge af. En wij zorgen gewoon dat we zo efficiënt werken dat wij alsnog een heel scherp tarief aan kunnen bieden. En maak je nog een beetje winst? Kunnen jullie hiervan leven? We maken een beetje winst, we kunnen er wel eens niet van leven. Uh, ja, Eigenlijk is het voor ons ook een, uh, iets wat wij naast onze studie doen. En natuurlijk is de bedoeling dat het, uh, dat het wat geld op gaat leveren. En uh, nou ja, we hopen dat dat steeds wat meer wordt. Laten we het een uit de hand gelopen bijbaan noemen. Zit er nou nog een gedachte achter de naam van jullie? Green Blue? We hebben vooral het, het groene van het, het duurzame, de duurzame energietechnologie. En blauw staat dan meer wat symbool voor energie uit water. Toevallig uh, surfen ook alle, alle drie de directeurs. Dus ook dat past natuurlijk lekker in, uh, in Green Blue. Ik ben wel heel benieuwd waar dat geld nou heen gaat. Ja, een van de projecten waaraan wordt gewerkt is de verbetering van het energienet. En dat is wel waar onder andere aan gewerkt wordt in het hoogspanningslab. En daar gaan wij nu naartoe? Daar gaan we nu heen. Doe je de laatste doos even dicht? Yes. Okay. Ja, we komen hier binnen in echt een gigantische hangar. En dit is een van de grootste spanningslaboratoria in Europa... En hier staan enorme blauwe torens met, met grote ringen eromheen. En ze kunnen hier tot 4 miljoen volt laten overspringen. Dus moet je maar eens om je heen kijken. Overal zie je installaties met knopjes en schermen... met, uh, ja, met rode flikkerende cijfertjes en zo. Ja, een imposante ruimte om in te staan. Ik vind het niet echt gezellig. Er zit geen enkel raampje in het gebouw. Nee, het is speciaal helemaal afgesloten. Het wordt de kooi van Faraday genoemd. En dat is speciaal zodat uh, ja, alle vonken en spanningen hier binnen blijven. Want er wonen studenten omheen. En anders uh, zouden alle televisietoestellen kapot gaan. En we moeten wel even doorlopen. We gaan hier in een kooi staan om ons af te schermen van al die uh, overslaande vonken. Maar goed dat we op een afstandje staan. Want zoals je hoort is het geluid behoorlijk hard. Gaat het wel Goed. Ja, het gaat goed. We zien hier enorme overslaande vonken. Grote blauwe en paarse bliksemschichten. Dank je. Ja, laten we even gaan praten met de professor die hier verantwoordelijk is, Johan Smit. Ja, het is wel een heel maf geluid, vind je niet? Ja, dat is gek hè. Ja, dit is eigenlijk een heel klein vuil, vuildeeltje in een grote hoogspanningsschakelaar. En dat zijn hele belangrijke onderdelen in het hoogspanningselektriciteitsnet. En uh, ja, die moeten heel betrouwbaar zijn en zo'n deeltje kan uh, ja, de pret verstoren. Ja. En daar doen wij onderzoek naar om dat uh, te voorkomen en op tijd ook te ontdekken. En wat uh, is er nou duurzaam aan dit onderzoek? Het onderzoek zelf richt zich op uh, duurzame oplossingen voor dit probleem. Maar het heeft uiteindelijk te maken met lange afstanden die we willen overbruggen om uh, duurzame energie uit, uh, ja, uit uh, het zuiden, waar veel zon is, waar veel zonne-energie kan worden opgewekt. En bijvoorbeeld van uh, de Noordzee, waar veel windenergie wordt opgewekt... om dat over lange afstanden op te halen en naar, uh, en naar Nederland bijvoorbeeld te brengen. Want Nederland zit nogal in het centrum van Europa... als het gaat over het uh, verdelen van energie. Wij hebben net natuurlijk uh, heel hard staan werken voor wij leden. Aan. Hoe uitzicht dat nou, die 12 cent die wij hebben verdiend... Ja, we hebben dus net hard uh, doosjes in staan pakken. En uh, voor elk uur dat we daar hebben gestaan, investeren we dus in de Delft Energy Initiative. Daar zitten 700 onderzoekers bij aangesloten, waaronder ook een aantal uit dit lab. Dus wij investeren eigenlijk uh, in het onderzoek wat hier gedaan wordt. Dus mede dankzij jullie gaat het veldje zo meteen uit deze buis? Ja, het zal een tijdje duren nog. Er moet nog hard gewerkt worden. Maar uh, dat is inderdaad zo. Dat is het doel? Ja. Ja, dit was de laatste bijdrage van onze verslaggever René Koger. Uit die serie dus, hè? groen als gras. Het is tijd voor een uh, nieuw liedje van Louis, Een nieuw Nederlandstalig natuurnummer, Speciaal geschreven en opgenomen voor vroege vogels. Het heet Jack Russell en het behoeft een kleine inleiding. Begin 19e eeuw leefde in Dartmouth in Groot-Brittannië dominee Jack Russell. Behalve geestelijke was hij ook hondenliefhebber en gepassioneerd jager. Witke louis schreef natuurlijk de tekst. Bas Marais zingt en componist Johan Hogeboom speelt piano. We zien het Engeland van bijna twee eeuwen geleden. En treffen daar een dominee die strikt naar zijn métier. Zijn volgelingen corrigeert waar slordig wordt gebeden. Het komt dus hierop neer. Zijn favoriete woord is nee Jack Russell, Jack Russell Geen minnen, geen café voor Jack Russell Jack Russell, dominee Maar als we langer kijken, valt er nog iets te bespeuren Dit vrome heerschap heeft een noem met curiositeit Nerveus wordt hij van postbodes en gek van poezegeuren Maar hoort hij piep of fladder, raakt hij alle zeden kwijt op zondagochtend als de zon nog niet is opgekomen En zijn gemeente zitten rond van boete en van schuld Dan staat de dominee nadat hij koffie heeft genomen Al bij het grote bos te trappelen van ongeduld Jack Russell, Jack Russell, Jack Russell Give it away, yeah, Jack Russell hij grijpt een bonte specht, hij klemt een mol tussen zijn kaken Hij lust de hele fauna rouw. hij gaat de keer daar zeg Pas na zijn jacht kleedt hij zich om voor religieuze zaken Soms slikt hij op de kansel, nog een restje kever weg Jack Russell, Jack Russell, je kunt spreken van ons poort Jack Russell, Jack Russell, van nuance nooit gehoord Jack Russell, Jack Russell, eigen hemelpoort leeft in mijn viervoeter. voort. Moordlustig als hij is, Jack Russell. Bijna, over moordlustig gesproken, bijna 4 miljoen mensen in Nederland eten één of meer dagen per week geen vlees. Vegetarisch dus. Maar in veel restaurants is het aanbod en de variatie aan groentegerechten nog onvoldoende. Daarom houden vroege vogels en de Vegetarisch Bond in oktober de Vegetarische Restaurantweek. Voor chef-kok Jonny Boer van Drie Sterrenrestaurant de Libreien in Zwolle... zijn vegetarische gerechten een vanzelfsprekendheid. Niet voor niets werd de Libreien vorig jaar uitgeroepen... tot vegetariërvriendelijkste sterrenrestaurant. Speciaal voor de campagne voor de Vegetarische Restaurantweek... bereidt Jonny Boer nu een vegetarisch gerecht... in de keuken van zijn andere restaurant in Zwolle. Zeg maar Libreien's zusje. Kijk, eens een uh, wilde postelijn. Ja, dat, zijn, dat vind ik wel nou een beetje leuke dingetjes. Om, uh, om gewoon uh, dingen te doen die, niet, die andere mensen niet doen. Want dit doet bijna niemand. Er wordt heel veel vegetarisch gekookt. Alleen ik denk dat er niet veel vegetarisch gekookt wordt. Dat er extra aandacht gegeven wordt aan die, aan die mensen die het leuk vinden om vegetarisch te eten. Het wordt vaak, uh, ja, dan kom je in een restaurant en zie je de menukaart. En dan zie je heel, heel veel uitgebreide hoofdgerechten met vlees, met vis. En dan staan en dan er twee of drie. aan de kaart, onderaan de kaart staat dan altijd, op verzoek kunnen wij vegetarisch koken. En daar, daar maken ze de fout. Want daarmee geven ze aan dat ze wel willen. Maar daarmee maken ze ook gelijk bekend... dat als, je, als er dan in één keer drie vegetariërs zitten... en ze hebben het een beetje extra druk... dan moet echt alle registers moeten open. En dan zitten weer zo'n klote vegetariën. En dan worden ze weer boos op elkaar. En dan wordt er, ik ken dat hele verhaal. En dat is juist, daar begint de fout. Als jij nou gewoon niet dat op de kaart zet... en je zet gewoon drie leuke vegetarische gerechten op de kaart... dan heb je het altijd in je koelkast staan... Dan heb je het altijd en dan is er, is er gewoon niks aan de hand. Je moet een vegetariër natuurlijk niet afschepen met uh, drie lichte gerechten. Dat ze... Met de bekende salade met geitenkaas. Ja, die is wel heel bekend. <lacht> <lacht> Wat wordt dit? Wat ga je maken? Nou, ik, de, ja, nou, het, uh, ik, ik maak eigenlijk een, uh, een nieuwe wetse caspacho, zeg maar. Dus ja, we hebben uh, het sap van gefermenteerde tomaten. We hebben In onze groentekas heb ik acht... Uh, containers staan waar ik uh, eigenlijk de overrijpe tomaten uit de kas ingooi. Um, die tomaten die heb ik gewassen met uh, puur met water en een, uh, een bepaald enzym. Mm -hmm. En dat en enzym dat zorgt ervoor dat die, uh, dat die tomaten in een luchtdichte container binnen een paar weken uh, compleet gefermenteerd zijn. En de sappen die daar afkomen, dat is dit. Wat zit nu in dit pannetje? Ja, ik ga het doen met uh, kussentjes van, van, van zwarte olijven en witte bonen. Ja, en dan allerlei groentes en kruiden inderdaad ook uit onze, uit onze kas. Terwijl jij kookt, praten we even verder. Floris de Graat, je bent directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond. Uh, we zijn hier, Jonny is voor ons aan het, koken, omdat, uh, aan het koken, omdat we binnenkort in oktober de, de Vegetarische Restaurantweek hebben. Van 3 tot 10 oktober inderdaad. De eerste vegetarische restaurantweek ter wereld, uh, mag ik wel zeggen. Dus uh, een unicum, inderdaad. Het uh, houdt in dat we in eerste plaats natuurlijk proberen restaurants aan te sporen... om nou eens iets heel bijzonders voor vegetariërs te maken. Sommigen doen dat al, dat zien we hier, maar dat kan natuurlijk nog veel breder. Het aanbod dat we in die week doen is... als je een uh, vegetarisch drie menu bestelt... dan is het vegetarisch voorgerecht gratis. En voor je tafelgenoot is het vegetarisch voorgerecht ook gratis. En dat met de bedoeling om mensen die eigenlijk nooit vegetarisch eten... er ook eens aan te laten ruiken, proeven... Wat, wat is jouw ervaring in een restaurant? Er zijn goeie en die doen deze in deze week uiteraard mee. Maar in het algemeen is het uh, heel matig. Ja. Ja? Ja. Ik, vaak vind ik dat er weinig creativiteit in zit. Wordt er een eindje van een omeletje gebakken? Of zo? Nou, die omelet, dat is van, de, van 30 jaar terug. Uh, <laughs> we zitten nu in de volgende fase. En de volgende fase is inderdaad de salade Met geluk uh, een gegrilde aubergine. Uh, maar dan bij, bij een deel van de restaurant stopt het dan wel. En we uh, willen natuurlijk juist die creativiteit stimuleren. Van, oh, maak er nou eens wat meer van. Joris Heijnen, je bent van variatie op de kaart, een organisatie. Klopt. Wat, wat betekent dat? Uh, nou, de naam zegt het al, variatie op de kaart. Wij uh, inspireren koks, uh, restaurants en helpen ze daar ook bij om dus meer vegetarische variatie op de kaart te zetten. Juist om die reden van het is altijd weer de geëikte salade met, met geitenkaas. Er wordt weinig aandacht besteed aan, aan die vegetarische alternatieven doorgaans. Precies, en uh, er is gewoon heel veel vraag naar. Er zijn inmiddels uh, 4 miljoen mensen die regelmatig een keer een dagje geen vlees of vis eten. Meat Free Monday? Ja, er zijn heel veel initiatieven en dat is ook goed. Maar in restaurants kan je helaas nog niet echt terecht voor echte vegetarische variatie. En daar willen wij graag verandering in brengen. Hoe zit dat met de, met de opleidingen tegenwoordig? Wordt daar, wordt daar dan inmiddels wel aandacht aan besteed? Ik hoor uh, Jonny op de achtergrond een beetje lachen. Misschien moet je... Vertel. Nou, die geven sowieso geen aandacht aan eten, maar... Uh... Aan eten sowieso niet. Het is al vegetarisch al in We leggen ze uit, hoezo? Nou, ik denk, als jij naar een doorsnee kookschool gaat... en je zegt van, uh, geven jullie les in vegetarisch koken of in groenten... dan denk ik dat je echt een nul op je rekest krijgt. Dat weet ik zeker. Daarom zijn we er. Uh, en daarom willen we koks helpen. Uh, daarom organiseren we dus workshops... Voor chef Cox en bedrijfsleiders, de mensen die echt de menukaart kunnen veranderen. En daar helpen ze bij. Wacht even, er komt nu een gasbrander aan te pas. Wat gebeurt er, Jonny? Ik heb een crème gemaakt van zwarte olijven en witte bonen. Die liggen in de schaal? Ja, die liggen in een bordje. Die maak ik nu een klein beetje op temperatuur, omdat er zit cilantro in Vegetarische cilantro. Vegetaal, ja, ik weet niet, ken je dat? Dat wordt gemaakt van uh, een, een soort uh, bacterie die dan die binding geeft. En waarom ik het warm maak is dat het smelt die mooi over, uh, over wat er onder zit heen. Ja, dat, want het is een warm gerechtje. Dus dit is eigenlijk alleen maar een truc hoor. En wie weet word je er gek van, hè? dan word je ook vegetariër. Weet je het zo? Nee, absoluut niet. Het is wel zo, iemand die kan mij... Echt uh, overtuigen met een heel mooi groentegerecht. Met body en met kracht. En dat is wat ik bedoel. Heel vaak missen vegetarische gerechten. Missen, missen breedte. Dan ben jij vorig jaar door Wakker Dier uitgeroepen... tot vriendelijkste restaurant van Nederland met libereien. Ja, ik, vind, ik vond het heel leuk. Ik vond het erg leuk zelfs. Maar Floris, die vegetariervriendelijke restaurants, die zijn op de vingers van een hand te tellen, denk ik, of niet? Ik weet niet hoeveel restaurants er in heel Nederland zijn, maar uh, ik denk dat er gewoon een stuk of uh, 300, 400 uh, gewoon wat goed op tafel kunnen zetten. Ja, wat, wat is het criterium? Nou, ons criterium is dat je tenminste twee volwaardige vegetarische maaltijden aanbiedt. We gaan niet zelf proeven of het uh, op niveau is. Uh, maar we stimuleren wel de restaurants bijvoorbeeld door aan deze workshops deel te nemen. Om dat gewoon op... Als het nog niet op niveau is, dat op niveau te krijgen. En als het al wel op niveau is, dan gewoon nog weer een, een strepje bovenop te doen. Jong, jij zegt eigenlijk dat vegetarisch koken, dat is een feest. Ja, ik vind het wel. Ja? Koks van mij, die staan gewoon te juichen. We hebben één iemand die doet het vegetarische. Die staat te juichen als een vegetarische gasten binnenkomen. Dat is heel wat anders dan dat er in die hele keuken... Ge gescholden wordt als er een vegetariër binnenkomt. Ja. Dat is wel het verschil. Ik snap ook niet waar de, de eigen wijsheid vandaan komt om het niet te doen. Dat snap ik niet. Ik ga gewoon door met bouwen. Ja, dat is ook ja. de bedoeling. Ja. Dit wordt echt een feestje, hè, toch, Joris? Het ziet er heel bijzonder uit. Dit is echt uh, fantastisch wat hier allemaal uh, verschijnt. Er de... Do doordat er zo weinig gebeurt, is er niks dankbaarder dan voor een vegetariër koken. Is het heel anders dan met vlees of vis? In beleving wel, maar om het te maken niet, absoluut niet zelf. Oma's groentezoek. De druppeltjes. Wat doe, wat doe je er nou op? Ja, een druppeltje tomaatolie. Maar ik zeg, dat lijkt dan een beetje op oma's groentezoek. <laughs> dit, is een, ja, dit is mijn vegetarische... Of vegetarisch, mijn caspaccio is natuurlijk... Maar dit is mijn nieuwe wets caspaccio. Met dit als basis dat tomatensap wat gefermenteerd is. Ja, er zitten gewoon echt zachte dingen, er zitten bietjes in... En er zit tomaat in, zoetzureprij en dan al die kruiderij. Loopt het water al in de mond, eh, Floris? Ja, ja, zeker, ja, zeker. Nou, dan is dit een symbolische aftrap uh, dit gerecht. Dankjewel, we... Johnny. Ja. ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Heet smakelijk. Ja, dit, dit moet ik even op me in laten werken. Ja, dit zijn okay. een bijzondere smaken die tot mij komen. Heel zacht. En dan toch nog iets knapperigs. Zoet. Um, allerlei smaaksensaties die ik hier ervaar. Een hoop gesmak euh, deze zondagochtend. De vegetarische restaurantweek van de Vroege Vogels en de Vegetarisch Bond is in de eerste week van oktober. Zoveel mogelijk restaurants hebben die week zeker twee volwaardige vegetarische gerechten op de kaart staan. Maar restaurants kunnen zich nog aanmelden om mee te doen. In de aanloop doet de vegetariërsbond woensdagavond aanstaande op de Neude in Utrecht... een recordpoging voor de langste vegetarische tafel. Er is plek voor 200 mensen en die krijgen dan een lekker gerecht voorgeschoteld. En wij mogen vijf vrijkaarten weggeven. Nou, lijkt u dat was? Kijk dan even op onze website vroegevogels.vara.nl. Van de Engelse componist William Alwyn... was dit het tweede deel in waltstempo uit de Elizabethan Dances... uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Tot ons grootvriet is een van de slechtvalken van beleefde lente... deze week met een schot hagel in haar vleugel gevonden in Brabant. Leden van de vogelwerkgroep Gemert vonden het vrouwtje... en brachten haar naar een dierenarts. Die constateerde, behalve hagelkorreltjes, diverse breuken in de vleugel. De kans dat het vrouwtje ooit nog zou kunnen jagen lijkt niet heel groot. Ja. Roofvogelvervolging lijkt een even triest als hardnekkig probleem. Wat dat betreft spant de provincie Friesland trouwens de kroon. De beschuldigende vingers gaan vaak naar jagers... en ook naar zogenaamde weidevogelbeschermers... omdat die roofvogels als concurrenten zouden zien. Ja, in een wereldje waar iedereen een ander de hand boven het hoofd houdt... komt het maar zelden tot aanhoudingen. De zee. Na jaren van gestegel hebben de Nederlandse mosselen nu ook het MSC-keurmerk. Drie jaar geleden nog raakten de mosselvingers, mosselvissers in de Waddenzee hun vergunning kwijt... omdat ze mogelijk voor natuurschade zorgden. De jonge mosseltjes worden uit zee opgevist... en vervolgens overgebracht naar Zeeland, waar ze verder groeien. De mosselen die uit Engeland en Ierland worden aangevoerd... om het zeewater op te groeien, vallen weer niet onder dit keurmerk. En dan heb je ook nog de hangcultuurmosselen, mosselen die op touwen groeien. Onderzoek heeft laten zien dat de bodem onder deze cultuur behoorlijk vervuild kan zijn. En waarom dan toch dat keurmerk, vragen we aan Sander Buijs van MSC. We hebben voor een aantal aspecten van deze visserij rapportcijfers gegeven. Deze visserij heeft voor de invloed op de bodem onder de kwekerijen... een cijfer tussen de 6 en de 8 gekregen, dat betekent dat ze aanvullende informatie moeten verzamelen over het effect en de rijkwijde van die vervuiling. Maar als je toch weet dat het vervuilend is, dan geef je toch zo'n certificaat niet, zou ik zeggen? Nou, we, we hebben voldoende aanwijzingen om te concluderen dat de vervuiling in ieder geval niet onomkeerbaar is. Waardoor een natuurlijke situatie zich weer kan herstellen. En uh, MSC staat dan toe om daar toch een certificaat op uh, af te geven. En hoeveel tijd hebben de mosselkwekers om zich te bewijzen? Het certificaat is vijf jaar geldig. En binnen vijf jaar moet duidelijk zijn wat het effect is van de visserij op de bodem. Goed nieuws. Ja, dit geluid, dit geluid, <laughs> hoort u deze zomer niet... en u hoeft er dus ook niet overheen te schreeuwen op de Waddenzee. Het WK Powerboot racen voor de kust van Den Helder is afgelast. Dat maakt de organisatie bekend. En dat er wel zelfs de Raad van State groen licht had gegeven voor het evenement, ondanks protesten van natuurorganisaties. Zij vrezen dat de races veel schade gaan veroorzaken aan bruinvissen, zeehonden en beschermde vogelsoorten. De Raad vindt dat hier te weinig bewijs voor is. Het WK wordt uitgesteld tot volgend jaar zomer. De Waddenvereniging is uh, nou, voorlopig blij en gaat nu samen met de organisatie van het WK kijken naar een geschiktere plek. Een actie. Supermarkten duikelen over elkaar heen met plaatjes spaaracties, Zoals uh, plaatjes van beroemde voetballers, filmsterren of uh, dieren. Wakker Dier doet nu ook mee. Met de spaar vooral geen dierenleed plaatjesactie tegen de kiloknallers. Woordvoerder Sjoerd van der Wouw. Hoe meer uh, plaatjes je hebt gespaard, dat betekent eigenlijk hoe vaker je, je boodschap hebt gedaan bij de dierenvriendelijke supermarkten C1000 en plus. En hoeveel kaartjes heb je? We hebben zes kaartjes met allerlei verschillende feiten over het dierenleed achter de kiloknallerkip. We hadden alle supermarkten gevraagd, ga nou één keertje niet kiloknallen uh, deze week. En dan uh, houden we een vrijer feestweek. En dan gaan wij jullie prachtige diervriendelijke aanbiedingen uh, onder de aandacht brengen. En uh, bijna alle supermarkten hebben aan meegedaan, behalve C1000 en plus. Dus we hebben ons feestweek te vervangen we? door een actieweek tegen C1000 en plus. Daar ging even iets mis, maar we gaan door met ons nieuwsblok. Met de nieuwe natuur. Nederland is weer een soort rijker. In Limburg is een braamparelmoervlinder ontdekt. Het dier is, zoals zijn naam al doet vermoeden, gek op de bramenstruik. De braamparelmoervlinder kwam tot een jaar of twintig geleden voor... in een gebied dat zich uitstrekt van de Pyreneeën en de Alpen tot in de Balkan. En vanaf die tijd is hij begonnen aan een opmars naar het noorden. De Limburgse vlinder is vermoedelijk een zwerver. Maar volgens de Vlinderstichting is er een grote kans dat hij zich binnenkort ook hier vestigt. Wetenschappelijk nieuws. Duitse wetenschappers hebben ontdekt dat dolfijnen elektrische velden van andere dieren kunnen voelen. Kijk, hier hoort hij: de dolfijnen. De Sotalia gianensis dolfijn doet dat met de putjes in zijn snuit. De dieren gebruiken dit bijzondere orgaan in hun jacht op prooidieren. Dolfijnen gebruiken normaal gesproken echolocatie om prooien op te sporen. Ook de Sotalia gianensis doet dit, maar gebruikt waarschijnlijk ook dus af en toe zijn snuitje. Tot nu toe was het vermogen om elektrische velden te voeden nog maar bij één zoogdier vastgesteld. Namelijk bij het vogelbekdier. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Sweet Champagne, uitgevoerd door The Hot Band. onder leiding van de componist en trombonist Jack Trombie. Zodra de zomer begint, vertrekt hij naar het hoge noorden, de ganzen achterna. Al bijna 25 jaar doet Maarten Lonen van het Arktisch Centrum in Groningen. onderzoek naar de brandganzen op Spitsbergen. Hij is net terug en nu zit hij hier, Maarten Lone. Welkom, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, net terug. Een paar dagen geleden zat je dus nog midden tussen de brandganzen. Ja, ja ik ben uh, maandagmiddag uh, weggevlogen vanaf Spitsbergen. Weggevlogen. Ja. Mooie woordspeling. Ja. Mis je ze al? Ja, ja, ja, wel een beetje. Vooral ook omdat het nog doorgaat. Maar ik heb daar nog drie studenten zitten. Ja. En die, uh, die hebben zettend werk door tot de ganzen echt weer kunnen vliegen. Want ze zijn op het moment kunnen ze niet vliegen, ze zijn in de rui. Mm -hmm. En ze lopen dus daar iedere nacht door het dorp heen. Uh. En dat is gewoon een ideale situatie om ze van heel dichtbij waar te nemen. En dan houden ze jou de hele tijd op de hoogte, neem ik aan, per sms? Ja, ja, en we skypen, we... We, hebben, we, hebben, we hebben inderdaad... het is een heel speciaal dorpje waar ik zit... waardoor we gewoon een hele snelle internetverbinding hebben. Ja. En ik kan gewoon skypen en ik kan met ze overleggen. Dat is natuurlijk omdat er vaak onderzoekers zitten, neem ik aan. Ja, het is helemaal, helemaal een onderzoeksdorp. Er zitten allerlei landen, hebben daar stations waar ze onderzoek doen. En mm -hmm. het is een hele dynamische wetenschapsomgeving. Wat zijn de laatste berichten dan die je hebt doorgekregen van je studenten? Wat voor informatie nou, verstrekken ze nou, jou, het, jou dan? het, het laatste laatste was dat er iemand was meegeweest naar een vogelklif... en die had samen met twee Noorse onderzoekers... hadden ze dikbekzeekoeten gerinkt en uh, gevangen. Mm -hmm. En dat, was, uh, dat is wel spectaculair werk... want er zakken ze aan een touw vanaf de klif naar beneden. Hoeveel meter? Uh... Nou, dat is ongeveer 150 meter boven zee. Wow. En dan, uh, proberen ze dus die, uh, de, dan kunnen ze die jonkies kunnen ze gewoon eigenlijk van het riggeltje afnemen. Die jonkies zijn helemaal gewend om stil te blijven staan op een klein riggeltje. Ja. Dus zelfs als daar een mens aan het touw langskomt... dan drukken ze zich gewoon tegen het riggeltje aan. Ja. Maar dit gaat over de dikbekmeerkoeten? zeekoeten. Oh, zeekoeten, Bijna goed zat ik. Maar we hebben het natuurlijk over de, de brandgans. Hè? Ja, ja, dat zijn mijn vogels. Dat zijn jouw vogels. Zijn het ook echt jouw vogels? Nou... Zo ga ik ze steeds vaker noemen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik kijk er zoveel naar. Ik, heb ze, ik geef ze ringen. Uh, gekleurde ringen met de inscriptie. En uh, er lopen bijna... Nou, lopen bijna alle ganzen hebben zo'n ring om. Mm -hmm. Dus ik heb er wel echt een band mee. Je kende de karakters, om het zo maar te zeggen, van de verschillende ganzen. Ja, echt waar. Dus je kan ja. ze uit elkaar houden. En ja, ja weet... er zijn echt beesten bij die... Er is bijvoorbeeld een vrouwtje bij Groen P.A. En die heb ik in 1991 geringd. En die wil niet meer van haar nest af als ik wil weten hoeveel eieren ze heeft. Dus die moet ik van het nest tillen. Dus die tel ik heel voorzichtig op. En dan zie ik hoeveel eieren ze heeft. En haar man, die vindt, is het er helemaal niet mee eens. En dat is een van de weinige ganzen waar de man me inderdaad aanvalt... en me eigenlijk met zijn vleugels rond het hoofd slaat. Dus dan weet je al van, oeh, voor die jongen moet ik oppassen. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het gewoon imposant, zeg maar, oppassen. Ze zijn niet zo gevaarlijk, mm -hmm. maar het is wel, ze, ze doen hun uiterste best... Om, uh, om, om indruk te maken op mij. Ja, ja. en mag jij overal bijkomen dan? Nou, niet overal. Nee, nee. We, hebben een aantal, uh, we hebben toestemming om naar twee eilanden te gaan. Er zijn daar in het fjord zijn iets van tien eilanden. En twee gaan wij naartoe om precies bij te houden wanneer ze uitkomen. Omdat het hele spannende gegevens zijn nu. Omdat uh, op Spitsbergen is het gewoon de afgelopen jaren echt twee graden warmer geworden. Dus daar hebben we een temperatuursverhoging gezien... die eigenlijk uh, ja, voor Europa als maximum wordt gezien. Is daar al opgetreden. ja. En eh, dat maakt dat het heel interessant is om nu te kijken... wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen de vogels die timing van het hele jaarseizoen aanpassen? En daarvoor kijken we dus heel nauwkeurig naar. Nou, wanneer gaan ze leggen? Wanneer komen de jongen uit? Hoe snel groeien ze? Wat is het verschil met de oude situatie? Ja, maar neem ons eens even, even mee daar daarnaartoe. Hè? Want je, je, je praat er zo... Je komt daar natuurlijk al bijna 25 jaar. Voor jou is het allemaal helemaal heel logisch. Maar ik vind het wel heel spannend. Je gaat toch ja, niet zomaar het, met je, nee, met je het, knapzakje nee, is, de paden op de laan in? Nee, in principe kom ik er heel makkelijk met... omdat we een vliegtuigje bij het dorp, een vliegveldje bij het dorp hebben. Mm -hmm. Maar als ik dus naar de broedeilanden ga... dan hijs uh, ik me in uh, overlevingspakken van die grote oranje pakken... en ga ik met de klein... Klein metalen bootje, maar wel een aluminium bootje. Omdat er soms in het ijs gewoon... Moeten we door het, ij, door het ijsschotjes duwen. Want ja. in het fjord ligt heel veel ijs. Omdat er zeven gletsjers in uitkomen die gewoon in zee uitkomen. En steeds ijs uitbraken, om het zo maar te zeggen. En dan varen we zeven kilometer naar dat eilandje toe. Komen we aan op het eilandje, overlevingspak uit, geweerladen. Want geweer. het, zijn, het zijn plekken waar je ijsbieren tegen kunt komen. Ja, heb je er wel eens tegengekomen? Ik ben er zelf uh, ja, twee keer daar tegengekomen. Ja, maar altijd wel op grote afstand. We zijn heel voorzichtig en eigenlijk als we mm. weten dat er een beer zit... dan gaan we niet naar buiten toe. Zeg maar nee. Dan wachten we even af. En dan maar kom je dit, aan op dat eilandje met, ja, dus met je geweer? Met, met, met mijn geweer over de schouder en vaak met z'n tweeën ook. Want dat is natuurlijk ook al een beetje veiligheid dat je met z'n tweeën bent. En dan moet je je voorstellen dat het hele eiland eigenlijk vol zit met eidereendnesten en ganzennesten. Ze hebben er nu uh, 273 uh, ganzennesten gehad op dat grote eiland. En er zitten ongeveer uh, 900 uh, eidereendnesten. En daar probeer ik tussendoor te laveren om te kijken wie waar zit... en hoeveel eieren ze hebben en wanneer ze uitkomen. Maar ze zijn niet bang voor je? Nee ze, zijn eigenlijk, uh, nee, ze blijven gewoon op de nesten zitten. We moeten wel heel voorzichtig lopen. Maar het is natuurlijk ook daar in het hoge noorden. Het is een heel open landschap. Zeg maar. de, de boompjes zijn een halve centimeter hoog. Dus je kunt gewoon overal ver kijken. En dat is ook een van de bijzondere dingen die ik nog even ga te zeggen. Als ik door het fjord vaar, dan zit er een fantastisch landschap. Met dus die gletsjers, maar ook met bergen tot 700 meter hoog uit het water ja. omhoog. En dat is allemaal super helder om me heen, omdat er heel weinig waterdamp in de lucht zit. Dus ik zit in een fantastisch landschap waar ik daar met mijn bootje... en niemand anders is er. Het is gewoon uh, ja, het, het, het is super uniek. Maar ook de geluiden. Gewoon je, je vaart af en toe tussen het ijs door. En je hoort allemaal dat ijs echt breken. die het die, die kraken natuurlijk. Ja, dat kraakt ja. allemaal gewoon. Dat, dat is aan het ontdooien. En af en toe het geluid van een gedonder en dan valt er een groot stuk ijs van de gletsjer af. Ja, en, dan en dan even over de brandgansen. Hè, want we hebben het hier over brandgassen die vanuit Schotland komen, niet vanuit Nederland, even voor de ja. goede orde. En die vliegen dus helemaal naar Spitsbergen. Ik geloof 3000 kilometer, geloof ja, ik. Ja, dat is, maar waarom helemaal daarheen? Nou ja, dat, dat zijn een aantal redenen. En we hebben eigenlijk wel een overzicht van, van wat de redenen zijn. In principe is het zo dat die ganzen hele hoge kwaliteit gras moeten hebben. En dat is voorjaarsgras. En door naar het noorden te trekken, volgen ze de groene golf van het voorjaarsgras. Ja. Dat is de voornaamste reden. Verder is het daar continu licht, wat zorgt dat je de hele dag kunt eten. Daardoor kunnen ze de hele dag ook groeien. Dat maakt dat ze heel snel kunnen groeien. Ze verdubbelen hun gewicht, de kuikentjes verdubbelen hun gewicht iedere week dan zijn er, uh, er niet alle jaren zijn er veel roofdieren. Omdat die roofdieren, zoals de polvos, die moeten in de winter overleven daar. En die hebben daar moeite mee. Niet alle winters zijn even streng. Dus je hebt af en toe een jaar dat er ineens geen vossen zijn. Daar was dit jaar bijvoorbeeld een voorbeeld van. En dan tenslotte is het zo dat wij ook denken dat het heel goed is om naar het noorden te vliegen. Omdat je dan eigenlijk uh, de kans op herinfectie vanuit allerlei parasieten vanuit de wintergebieden eigenlijk ontloopt. Je gaat naar de virussen eigenlijk. Uh... Virussen, maar ook gewoon naar darmparasieten en zo. Je gaat eigenlijk, we, we hebben echt in ons onderzoek hebben we de ganzen in Nederland vergeleken met de ganzen op Spitsbergen. En we komen veel meer darmparasieten tegen bij de Nederlandse ganzen dan bij de ganzen op Want Spitsbergen. Want waar gaan die Nederlandse ganzen heen? Nou, die blijven eigenlijk. Zitten, in Nederland zitten er twee groepen brandgansen. Eén groep die naar Rusland vliegt of de Oostzee. Maar een andere groep, en dat zijn er tegenwoordig ook al bijna 30.000... die blijft dus in Zeeland achter ja. en die blijven daar de hele zomer. Omdat het hier natuurlijk zo'n lui land is, laten we ja, wel weten. Ja, want wij zeggen van ze gaan naar het noorden voor het goede gras... maar inmiddels bemesten we het gras door de boeren... maar ook zelfs de zure regen is een stikstofgift van 60 kilo per hectare. Voor ieder natuurgebied wordt nu bemest gewoon door de regen hier. En ja. de ganzen die hier blijven, die hebben eigenlijk ontdekt... dat ze niet meer hoeven te trekken. Nee. Je, had het, je noemde net al even hè, dat die dagen zo lang zijn. Hè? Je maakt eigenlijk... Wij zo'n spreken dagen van 25 uur. Sloop, ja, ja. Sloopt je dat niet? Nee, nee dat, is, dat is mijn eigen ritme, weet ik inmiddels. Uh, <laughs> het is gewoon, uh, de meeste mensen hebben eigenlijk een iets langer ritme dan 24 uur. En eigenlijk door, de, door het licht zien kun je dat dan precies op 24 uur zetten. Door, uh, maar dus uh, in dat hoge noorden merk je dat, dat, dat laat ik het gewoon vrij lopen. Dan heb ik een dag van 25 uur. En dan uh, slaap ik acht uur en dan word ik weer helemaal herboren wakker. Maar dan in de maand mis ik dus een dag. Omdat ik eigenlijk iedere dag een beetje opschuif. Ja. Echt de vrijloop. Maar dat, dat kan er heel makkelijk. Want de zon staat permanent. Pas op 15 augustus is de datum dat de zon voor het eerst daar gaat. Goh. En dus wij hebben gewoon continu licht. Het draait van het zuiden naar het lig je noorden. met zo'n dingetje over je ogen, net als in het vliegtuig. Uh. Nou, ik heb wel mijn, mijn slaapkamer heb ik de ramen dichtgeplakt. Dat ja, dat is wel een hele donkere kamer. En ik hou er inmiddels ook een beetje rekening mee. Want als ik net voor het uh, slaaptijd naar buiten loop... Dan, dan ben ik ook weer twee uur wakker. Ja, dat, ja dan zit je met die melatonine en ja, zo. En dan, ja, dan uh, wordt, wordt het helemaal niks. Ja. Ja. Nou doe je al bijna 25 jaar onderzoek daar. Hè? Je hebt het natuurlijk ook dat gebied zien veranderen, neem ik aan. Wat is, wat ja. is nou het, het grootste verschil met toen en nu? Nou ja, het, het, het grootste verschil vind ik zelf... dat je toch heel duidelijk ziet dat het warmer is geworden daar. Ja, zie je, en, dat, uh, zie je dat echt? Ja, maar de, um, een aantal dingen... maar het zijn natuurlijk allemaal lokale waarnemingen. In principe is het zo dat de meeste gletsjers ontzettend zijn teruggenomen. Ik heb daar nieuwe eilanden zien ontstaan... die uit de, onder de gletsjer vandaan kwamen. Ik kan Mijn studenten kan ik gewoon laten zien... die gletsjer is 400 meter teruggegaan de laatste 25 echt? jaar. Kan ja. ik echt, dat verschil zie ik gewoon. Um, dat... Dat, maar ook gewoon het seizoen begint eerder. De ganzen, dus waar ik die metingen aan doe, die zijn echt sinds 2007 zijn ze aan het vervroegen. En ze zijn nu echt een week vroeger met de legdatum. Een weekverschil? Een al week die... verschil, ja. En dat op een zomer van negen weken. Ja. Dus je moet je voorstellen dat het geweldige verschillen zijn. En uh, het is altijd zo geweest dat hoe vroeger je aankwam, hoe beter je het zou doen. Maar als je te vroeg aankwam, dan kwam je in de sneeuw en ijs en mislukte alles. Maar nu hebben die vroege aankomers eigenlijk steeds een heel groot voordeel gehad. En langzaam schuift die populatie nu dus op naar vroeger beginnen. Ja. En uh, we zijn nu dit jaar zijn we ook echt proefjes aan het doen... om te kijken van hoe gaat het nu met die graskwaliteit... nu het seizoen langer is. Want eerder was het zo dat, je, dat voor de, het was zo getimed... dat de jongen uitkwamen precies op het moment... dat het voorjaarsgras de hoogste kwaliteit had. Zodat ze het meest voedselrijke eten... Ja, dat ze echt uh, precies op het goede moment daar weer zaten met hun jongen. En nu zijn we dus aan het kijken van... ja, je ziet wel dat het gras ook sneller begint te groeien. Maar daarmee is het ook sneller zomergras in plaats van voorjaarsgras. En, als en dat het ook vinden het... die kuikens niet? Uh... Nee, dat is duidelijk weer minder voor de kuikens. En dat ja. proberen we dus nu echt te meten... door te kijken naar die kwaliteit en die groei van die kuikens... beter te volgen. Dus dat soort dingen... onderzoek je onder andere... Um... Ja, Hoe lang, hoe lang ga, je, ga je nog door? Ga je nog 25 ja, jaar? Als, ik wil wel. Het is, het, het is een fantastische plek om onderzoek te doen. En dat je zit kan ik daar midden, midden tussen de beesten. En er gebeurt zoveel. Niet alleen vogelonderzoek, maar ook alles wordt daar onderzocht. Tot, tot, tot aan dat ze raketten afschieten om, om hoog in de atmosfeer dingen te bekijken. Dus ik wil eigenlijk wel heel graag door. Maar ik moet natuurlijk wel goede vragen blijven stellen. Maar op dit moment. Eigenlijk over die 25 jaar heb ik meer veranderingen gezien. En alles blijft echt ontzettend veranderen. Dus voor mij is het ieder jaar weer zo ontzettend spannend om daar naartoe te gaan. Ja. Dat ik negen niet... weken per jaar zit je daar, hè? Ja, Ongeveer. het varieert tussen, ja. tussen soms... Want je hebt je dochter bij. willen wil ga eens naar de microfoon. Wat, wat vind jij er eigenlijk van dat je vader negen weken per jaar gewoon, uh, gewoon pleit is? Um, ik vind het wel jammer, want dan is hij meestal bij de grote zomervakantie er niet. Ja, hoe oud ben jij? Als ik... ik ben tien. Je bent tien, ja. En, en, en, en mag je nooit mee? Nou, ik mag volgend jaar mee. Echt waar? Ja. Dus volgend jaar, willen Willemijn, ga jij mee naar Spitsbergen? Ja. Wauw, dan moet je bij ons komen vertellen... want wij doen ook altijd de vroege kuikens in deze uitzending. En dan mogen kinderen vertellen of wat. Dus beloof je dan, als je bent geweest... dat je dan ook hier komt vertellen over de brandgans op Spitsbergen? Oké. Okay. Ja? En hopen dat je het net zo goed doet uh, als je vader. Dankjewel, hè. Bedankt ook, hè. Maarten Lonen, voor onderzoeken van het Actiecentrum in Groningen. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, we gaan nog even terug naar onze veno 035 6711 338. Het is misschien wel hartje zomer... maar voor sommige dieren kan de lente niet lang genoeg duren. Met Marijke Broes uit Huizen. Vandaag zaten we wat lobberig aan het ontbijt en staarden naar de regen... totdat er opeens een egel tussen de struiken tevoorschijn kwam luidsmakkend een slak op at. En opeens verscheen er een tweede egel uit te struiken. En stormde bijna erop af. Waarna er tijdenlang een soort gesnuif, gegrom, gezucht ontstaat. Waarschijnlijk het voorspel tot de liefde. Maar het was kostelijk. En het maakte de hele regendag goed. Het was heerlijk. <tiedert> Ik had de Venolijn nog niet gehoord. Ik dacht even dat er iemand stond te snuiven bij onze buitenmicrofoon. Goed, blijf uw waarnemingen inspreken hè, op onze Venolijn. En blijf ook uw filmpjes insturen voor de internetrubriek Wat Ruist. Elke week monteren wij de leukste inzendingen in een videorubriek op vroegevogels.vara.nl. Tot zover, Vroege Vogels. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ook dan zit ik hier zonder Menno, want die geniet van zijn vakantie. Ah, de boomkrekel. Blijf naar nou luisteren.